Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het personeel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia is begonnen aan een staking van vijf dagen. De acties zijn een protest tegen plannen om bijna 4000 banen te schrappen en te snijden in de salarissen. De staking is de grootste uit de geschiedenis van Iberia. Niet alleen piloten en ander cabinepersoneel leggen het werk neer, ook het grondpersoneel, zoals bij de bagageafdeling, staakt. De Spaanse maatschappij heeft ruim 400 eigen vluchten geannuleerd. Door de staking van grondpersoneel worden daarnaast nog eens 1200 vluchten van andere maatschappijen getroffen. In Chicago is een vrouw van 18 doodgeschoten, kort nadat haar zusje in die stad aanwezig was bij een toespraak van president Obama over wapenbezit. De president sprak op de school van het meisje. Kort daarna werd de oudere zus bij een schietpartij in het hoofd geschoten. Obama probeert het wapenbezit terug te dringen... naar aanleiding van schietpartijen op scholen. In zijn toespraak stond Obama stil bij de dood van een meisje van 15 vorige maand. Zij had als majorette opgetreden bij Obama's inhuldiging... en kwam een week later bij een schietpartij in Chicago om het leven. Michelle Obama was aanwezig op haar begrafenis. De linkse president van Ecuador, Rafael Correa, lijkt te zijn herkozen. Volgens een exit poll kreeg hij 61 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal bleef steken op 21 procent. Vorig jaar haalde Correa zich de woede van enkele westerse landen op de hals... door asiel te verlenen aan Wikileaks-oprichter Julian Assange. Een dissidente blogger uit Cuba, die in 2010 de prins Klaus prijs kreeg toegekend, komt hem nu ook ophalen. Johanny Sanchez kon Cuba niet verlaten, maar door een recente wetswijziging heeft ze geen uitreisvisum meer nodig. Het weblof van Sanchez wordt in meer dan tien talen vertaald, ook in het Nederlands. Ze is eerst in Brazilië, bij de presentatie van een documentaire over vrijheid van meningsuiting, en later reisde naar de VS en Europa. Eind maart is de Cubaanse in Nederland. Dan nog het weer, vannacht kans op nevel of mist. Overdag wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. dat is uh, Rob Geboers. Hij studeerde jazz piano en hij begeleidde en toert met mensen... als uh, Mrs. Hips, Ricky Code, Freek de Jonge, Ocobar, Revolvers. Nou, omdat ze bands. Maar hij heeft ook een eigen studio, de Schnautzal Studio. En daar maakt hij muziek voor videogames, radiocommercials, bumpers... muziek voor podcasts, nou, noem het maar op. En dan niet de gepolijste commerciële meuk... maar vaak met een twist en een knipoog. In ieder geval nooit suf. En nu is er net een plaat uit bij Bastel. Music van zijn soloproject de Schnauzer Radio Orchestra. En dat staat propvol game-muziek en exotica, big band swing. En het klinkt allemaal even out of date. Nou, dat is ook de bedoeling, want de titel is Music for 1950s Video Games. En het nummer dat u net hoorde heet Snow is Falling. En ja, volgens mij sneeuwde het. Nou, nog eentje: Bossa in Space. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, ik vind het heerlijk, dit soort uh, parodierende deunen. Nou, voor parodieën op de radio moest je vroeger bij Uitstek uh, ook bij de VPRO zijn, hè? Mannen als Rik Saal, nou, die, die wist ik uh, heel vroeger nooit aan te spreken. Want ik luisterde dan naar Borat en ik moest soms erg lachen, maar soms ook helemaal niet. Ik voelde me dan heel stom... Nou, Haukje van Veen heeft iets uh, leuks opgeduikeld uit 1973. Toen luisterde ik alleen nog maar naar uh, Hilversum III en uh, Piraat Veronica. Weet je wel, dat schip. Dat lag dat jaar trouwens bij ons op het strand in Scheveningen. Weet ik nog wel. fijn. Riksaal, Rogier Proper... Nou, die huurden de hoorspelkern in. En die haalden ze lekker fijn door de vinger. Nou, ik vind het wel vermakelijk. De WPRO presenteert... De Nederlandse hoorspelkern. Met in de hoofdrollen... V. Ciaro, Zeker, dat is een goed geval. Jan Borkes. Zeg eens a, ah. Dogi Rugani. Ja, dat nou is wel genoeg. Paul van der Lek. Wat is hier aan de hand? Ja. Zit je weer vervelend met die krant de hele avond. Praat nou liever eens gezellig. Hmm. Hmm. <treeks> Wat zie ik nou? Niks. Het is aan jou toch niet besteed. Ja, lees jij nou maar. Het is wel laat, hè. He. Het is helemaal niet laat. Het is pas half negen. Half negen pas? Ja. Jongen, jongen, jongen, dat is nog vroeg. Zeg, ik weet het niet. Maar ik geloof dat jij... En hey, was dat de bel niet? Ja, natuurlijk was dat de bel. Wat zou het nou anders zijn? Ja, wie zou we nou zo laat op de avond nog komen? Wat denk jij? Nou, ga open doen. Nou, oh, jongen, dat even kom, jongen. Ga binnen, ga binnen, ga binnen, zeg. Mijn vrouw zal het ook leuk vinden dat je er bent. Kijk eens wie er is. Ja, ja. goedenavond, Marie. Hoe maak je het? Nou, kijk er eens aan. Dat is Kees. Ja, dat is Kees. Ga zitten, ga zitten, zeg. Zij, wil je een kopje thee? Uh, nee, nee, het is heel hartelijk van jullie, maar ik zal niet gaan zitten en ik zal geen thee drinken. Oh. Is er iets eh, bijzonders dat je zo onverwacht hier komt? Uh, juist, hè? dat is het. Jan spreekt het ware woord. Er is iets bijzonders. Oh, zeg, je, je je maakt ons nieuwsgierig. Dan zal ik maar een paar manieren die je met de deur in huis vallen. dan Kijk, de, de zaak <laughs> is deze. Vanavond is het bestuur van onze reisvereniging altijd verder... in een strikt geheime zitting bijeen geweest. Ah, wat je zegt. Uh, uh, was er iets... Uh... Hey, uh, toe, toe, toe, laat Kees nou even uitvertellen, hoor. Uh, de kwestie waarom het ging, hmm? maar daar mag met niemand over gesproken worden, is dat wij voornemens zijn over enkele weken een reisje naar Parijs te organiseren. Oh, ja. Ja, maar nou wat, ik... wat aardig zeg. Papa, denkelijk eigenlijk, hoor. Is uh, Parijs niet een beetje. Ik bedoel. Uh, met het oog op de jeugdige leden van onze vereniging. Uh, precies. Uh, ja. Ik merk met genoegen dat Jan als gewoonlijk weer de vinger op de wonde plek legt. En daarom heeft het bestuur vanavond in geheime zitting besloten... dat alvorens wij tot deze reis overgaan... wij eerst eens een vertrouwd iemand naar Parijs zullen zenden... om daar eens te gaan rondkijken... wat wel en wat niet op ons programma mag staan. Ja, ja, juist. Oh, kijk, zie je, dat is nou netjes. Dat bewijst dat onze vereniging waakt over onze jeugd. Ja, inderdaad. Ik heb altijd gezegd dat op ons bestuur... daar mag er trots op zijn. Ja, en nu de reden waarom ik hier ben. Jan, kerel, ja, kijk, we kennen ja. elkaar al menig jaartje... En ik hoef je dus niet te zeggen dat ik met volle 100% instemde. toen jouw naam als afgevaardigde voor Parijs genoemd werd. Hé? Wat? Mijn man? Och, zeg maar, dat is leuk. Meen je dat werkelijk, Kees? Je, je maakt me voor een lege kerel. Nou, maar wat waar is, is waar, hoor. Een betere afgevaardigde hadden jullie nooit kunnen kiezen. Hij is de netheid in persoon, hè? <laughs> het is zonde dat ik het zeg. Mag ik dus het bestuur mededelen, Jan, dat je het eervolle verzoek van de verenigingen aanvaardt? Zo terloops, het spreekt vanzelf dat de kosten voor de reisvereniging zijn. Ja, als, als, als Marie er niks op tegen heeft, Oh, om, nee, nee, nee, geen sprake van, hoor. Ik weet immers dat ik je vertrouwen kan. Prachtig, prachtig. Maar denk erom, Marie met niemand een woord erover spreken. Nee, geen woord. Het blijft alles nog strikt en strikt geheim. Ja. Ik, ik, ik hoop dan, Kees, dat, dat, dat je het bestuur mijn oprechte dank zult willen overbrengen voor het in mij gestelde vertrouwen. Dat hmm. zal ik doen. Ja. En nu ga ik maar weer. Eh, nee, nee, nee, blijf maar rustig ja, hier. Alsje. Ik kom er wel uit. Dag Marie, dag Jan. Dag Kees. En uh, stuur eens een kaartje als je daar bent. Ja, wat, dat zal ik doen, dat zal ik beslist doen. Hoor. Dag. Dag Kees. Dames en heren, wij gaan verder. Het is nu de volgende avond. En wij bevinden ons ten huize van Kees en Trace. Hey Kees. Het zit je toch steeds te draaien op je stoel met die krant. Ja, het is geloof ik al laat, hè? Hm? kom je erbij? Het is helemaal niet laat. Pas half negen. Oh. Ik dacht dat het al veel later was. Zeg, werd hij gebeld? Ja, natuurlijk werd er gebeld. Dat hoor je toch? Ga liever open doen, weet je wie er is? Ja, ja, je hebt gelijk. Laat ik maar eens even gaan kijken. Nee, maar jong! Kerel, wat aardig dat je even aankomt, zeg. Dat je niet wacht hè? want wat nee. hebben wij elkaar een lange tijd niet gezien. Nee? Ja. Ga binnen, zeg. Ga binnen. Ja, Ga dat een Kom, de mond, ja. je dat? Kom ja. binnen. Zo, zo, zo. Kijk eens wie er is. Zo, je pas ja. behang ook, zie ik. Mooi, hoor. Ja. Goedenavond, Ach, Jan. <laughs> wat gezellig dat je weer eens komt. Ga zitten, zeg. Ga zitten. Uh, wil je thee? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik zal niet gaan zitten. en Ik zal ook geen, uh, geen thee drinken hoor. Nee. Wat Wat doe je vreemd? Er is toch niks gebeurd? Uh, ja, ja, ja. En er is zelfs iets uh, heel uh, belangrijks gebeurd. Zo, jij uh, maakt ons nieuwsgierig. Uh, uh, toch geen narigheden? Nee, nee, geen narigheden. Nee. Ik zou beide willen zeggen... Uh, integendeel, oh. nee. Maar uh, om de, uh, jullie nou niet langer in het, in het onze te laten... wil ik je in strikt vertrouwen natuurlijk. Hè. Vertellen dat het bestuur van onze visserijclub Den Zilver den Dobber... Vanavond in geheime zitting bijeen is geweest. Ach, wat je zegt. Ja. En wat betekent dat? Stil nou, stil nou, laat jou nou uitspreken. Ja, uitspreek. De, ja. de kwestie is dat uh, in de boezem van de vereniging de wens is naar boven geborgeld om gezamenlijk jong en oud eens een uitstapje naar Parijs te kunnen maken. Ach, wat je zegt, dat lijkt me leuk. Ach, jammer dat ik geen lid ben. Ik had ook ja. wel eens een keertje naar Parijs gewild. Ja, maar uh, dat zou kunnen wezen, Kees, dat we juist jou daarvoor nodig hebben. Hey, hoe, hoe bedoel je dat? Nou, kijk eens, zij alle weten, niet waar, maar zijn uh, volwassen mensen die waren dat Parijs <tus> voor onze jeugd een gevaarlijke stad is. <tus> en uh, daarom hadden wij het bestuur van de zilveren gedacht dat we vooraf eens een vertrouwd persoon naar glata naar Parijs moeten sturen... om daar eens rond te neuzelen, nietwaar? En precies te kijken wat dan wel en wat niet geschikt is voor de jonge lui. En eh, daarbij was het... Ja, dat grote wordt moet er eindelijk maar een keer uit, nietwaar... Uh, het oog gevallen op jou, uh, brave Kees. Op mij? Hm? Hoor je dat, Trace? Sturen mij naar Parijs. Ja, wat een eer, hè? Ik heb altijd al wel gezegd... een man zoals de mijne vind je niet gemakkelijk. Dat is waar, dat is een zeer eh? waar woord, ja. Precies. Eh? Uitspreek natuurlijk vanzelf dat de kosten voor de vereniging zijn. Zo, mag ik dus het bestuur ervan in kennis stellen dat uh, jij, Kees... bereid bent om naar Parijs te gaan... ten einde deze delicieuze kwestie tot een goed einde te brengen? Ach, mij heb je al. Je weet, als het voor een nuttige zaak is, ben ik met een natte vinger te vangen. Ja, dat is wat heb. Ik... Maar het laatste woord is natuurlijk aan mijn Oh, wat mij betreft kan je gerust gaan, hoor. Eh, dat, daar, daar wordt gebeld. Ja, daar wordt weer gebeld. Maar wie kan dat nou nog zijn? Lijn, ik zal wel even gaan kijken. Ja. <racht> gaat zachtig, yeah, het ja, gaat er zachtjes zeg het gaat Mijn vrouw heeft ook niks in de gaten. Hé, hey, kijk hey, let op, jongen, let op. wij gaan samen gezellig en denk je dat maar eens. Wij gaan woensdagmorgen met de tuin van 10.20. uur twintig. Ja, dat ja. was toch wel een prachtig idee. Ja, denk ja, Kom. Ja. <racht> Pas op, daar nee. komt mijn vrouw weer. Nee. Laat niks merken en dan blijven. Eh, uh, ja, hier, Marie. Ja, ja. Een aardige verrassing, hè? Uh, uh, och, ja. To toevallig dat ik juist hier ben. Ja. Uh. <laughs> Hoe tref je het zo, zeg. Ja, we uh. zaten uh. juist uh. een beetje over koetjes en kalfjes ja, te praten. over de ja, kalfjes. En dan kwam het wel. kalf opeens. Ik bedoel, toen kwam jij opeens de binnen. <laughs> is er iets, uh, iets bijzonders? Ja, je maakt ons niet nieuwsgierig. <laughs> nou, dan zal ik maar meteen met de deur in huis. Want, kom, eens, kijk nou eens, mijn ja. deur. Kijk, het bestuur van onze huisvrouwenvereniging is vanavond... ...in een strikt geheime vergadering bijeen geweest. Hè? Huh? Waar? Ja, scheelt jullie iets? Goed, voel dat, <tie> uh, het, wat is er gebeurd? voor vond me zo ziek. Nou, en op die strikt geheime vergadering... ...zijn we eenpaardig besloten om een reisje naar Parijs te gaan maken. Maar, voor alle zekerheid... ...gaan twee vrouwen daar samen eerst een kijkje nemen. wie zijn die uh, vrouwen? Dat zijn Trace en Marie. En, en we, we gaan woensdag, woensdag met, met de trein, de trein van, van 10 uur 20. Wat een flauwekul. Goed, het uh, mysterie van Emily. Uh, Jan Emaus heeft een mooie tekst geschreven. Ik zoek hem er even bij. Ik heb hem al. En, en die gaat over iets of iemand. En u moet raden wie of wat. En dan kunt u bellen met 0800-1121. Geen gratis. En dan uh, kunt u uh, prijsjes winnen. Geen idee wat. Volgens mij hebben we nog een hele oude stappentellers liggen. <laughs> Oké. Okay. Um, ik zou zeggen... Roll the tape. Baarden en snorren. Ja, eigenlijk kunnen ze niet meer, hè? Momenteel is de drie dagen baard en snor acceptabel. Maar de jaren zeventig gezichtsbeharing is tegenwoordig clownesk. Je had destijds van alles, hè? Groefweg uh, tussen het verzorgde Henk snortje en de linkserige Max van den Berg, Marx, baard. Maar daarna ging het ernstig bergafwaarts. De mode schreef een glad gezicht voor... Mannen die desondanks bleven doorsnorren, ja, die waren verdacht. Die hadden vast een eng litteken te bedekken. Of uh, ze een liploos Becky uh, te camoufleren hadden. Toch waren ze er, hoor, die besnoorde diehards. Nou, ja, 0800. 1, 1, wat zeg ik nou? 1, 1, 2, 1, ja. Als wie het denkt te weten. Zeg, de muziek het komende half uur komt van een hele leuke plaat. Liedjes van Wilson Pickett, Sam Cooke, Otis Redding en James Brown. Zoals u ze waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft. Het is een plaat uit 1988 van de Cameroense gitarist Vincent Ningini, Ningini, Ningini, heette die slang van Voldemort niet zo, zoiets? Nou goed, afijn, deze Vincent Ningini... die heeft uh, een aantal klassieke uh, tracks gearrangeerd in het in Soekoes. Uh, dat is de, de, de stijl uh, uit zijn land. Lekker, met uh, zwarte, zware, scherpe blazers. En uh, later kwam hij ook in de band van Paul Simon... om even aan te geven dat hij echt wel wat uh, in huis had. Het wordt feest. Hier is uh, In the Midnight Hour... Vincent ningini met uh, Malocco, zo heet die als band. Goed, nou, helemaal geen bellers, dat krijgen we nou. Dat is toch een leuk verhaal en niemand belt. Nou, wat is dit nou? Ja, goed, oké. Okay. Um, mensen zeggen, nou, het is te moeilijk, Aline. Maar dat geeft toch niet? Kun je me toch even bellen om dat te vertellen? Dat het te moeilijk is? Maar goed, we gaan gewoon door. Hier is het uh, tweede fragment. Snorremansen die tot ver in de jaren negentig het mes zorgvuldig selectief hanteerden... die moeten dat geval onder hun neus als een onmisbaar attribuut beschouwd hebben. Een deel van hun persoonlijkheid. Hun imago. Ze stonden ergens voor. Die snor, dat was een statement. Kon van alles wezen, dat statement. Ik ben een vent, bijvoorbeeld. Ik trek me niks van de mode aan. In, ik ben uh, inspecteur Clouseau, maar niet juist... Ik ben anders dan Hully. Kortom, lid zijn van de secte was best handig voor een bekende Nederlander. De hoofdredacteur die een snor had, vertelde zwijgend al iets over zijn blad. Toch gingen bekende snorren op een bepaald moment af. Die snor, dat gaat me alleen maar aanhangers kosten, wist het plots gladgeschoren gezicht. Kijk, ja, nu kan je het weten. Ah, 0800 1121. Als u het denkt te weten. En wij gaan lekker door met Malokko. Ah, oh, hier. Nou, nog een classic. Stand by me. Dat lekker, ja, ze, ze eindigen heel raar, dat is heel gek. Maar dat begrijp ik ook niet. Dat, dat, dat is heel vreemd dat ze dat niet even gevloeid hebben. Maar ik vind het echt heerlijke dansmuziek. Dat wou ik maar even zeggen, malokko. Uh, aan de telefoon, Jenny. Ah, leuk dat je even belt, Jenny. Ja, ik dacht, je, je krijgt geen bellers. En ik dacht, ik bel niet, want het zou wel druk zijn. Oh, hoe is het met je? Oh, druk, hè? Ben je al naar je, je tuintje wezen kijken? Ja. En, valt dat? En ik wat zei je? Bevalt dat? Is het een mooi plekje? Ja hoor, het is een uh, heel groot. Ja, ja. Waanzinnig. 239 vierkante meter. Ja, hoe, hoe kom je eraan? Van de tuindersvereniging. Nou, wat leuk. En er staan al fruitbomen op. Ah, oh, te gek. Dus je gaat en als het... En de stoofperen. Ja. En, enfin. Nou, leuk. En maar er dat... komt een soort blokhut op. Precies. En dan kan je ook echt lekker in de zomer daar blijven als je wil. Ja hoor. Nou, hartstikke goed. En een, en een balkonnetje, om een beetje bruin te worden, weet je. Ja. <laughs> je bent toch al een beetje bruin, Jenny? Nee, nee, nee. Ik ben een, een lichtgeel. Je bent lichtgeel. Ja. ja. Nou, ik heb wel eens een foto van je gezien, maar je bent toch ietsje bruiner dan ik. Ja, dat wel. zou daar komen, denk je. Geen idee. Hey, Jenny, had je ook nog een idee uh, over uh, het uh, mysterie van Emily? Ja, ik dacht dan vast monsieur. Oh, de snormans. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat is eigenlijk uh, haalt die uh, het verhaal van Jan een beetje onderuit. Het is niet goed, maar dat maakt helemaal niet uit. Leuk je even gesproken het te hebben. Het ging toch om snorren in de jaren zeventig? Nou ja, inderdaad. Ja, maar nu, jij iets, nu noem jij iets... Dan dacht ik, ja, ja, ja. Nee, maar na de jaren zeventig... Waren er, we, er ook nog? Ja, waren er ook nog snorren. Maar toen gingen... De snorren waren voor een speciaal soort mensen. Ik, uh, ik ga met de volgende beller uh, okay. aan het, Dag Jenny, nacht ja. nog. Oké, okay, doei. Hi, Henry. Of Henry. Hallo. Hoe moet ik het uitspreken? Henry. Henry. Henry, Henry ja. Op de Engelse manier. Henry. Ja. Hey, heb jij een lekker weekend gehad, Henry? Nou, nee, niet bepaald. Oh. Zijn er dingen misgegaan? Uh, nee, ik, ik zit in de WO en ik zit dus dag en nacht alleen. Nou, dat is wel een beetje saai, ja. Ja. Nou. Ja, ja. Maar nu hebben wij elkaar even aan de lijn, dus dat is hartstikke goed. Hé, hey, ik zie wie jij, uh, wie jij denkt dat het is. Maar dan moet je even aan de lijn blijven. dan ga ik even het laatste fragment voorlezen. Ja, is goed. Oké, okay. komt-ie. Uh, Max, zet hem nog even een beetje eronder. Ja. Wie veel mensen achter zich wil verzamelen... moet een soort van standaard gezicht hebben en er dus niet uitzien als een lid van de Village People op weg naar de YMCA. En moet al helemaal niet lijken op Carlo Boshart... met een aanplakgeval onder de neus. Nee, die koopt een nette bril, een mooi pak... en die hoopt op weinig foto's uit de snorrentijd. Die vertelt met passie een verhaal... toegesneden op de achterban van enigszins gevorderde leeftijd. Die ziet er met andere woorden uit als een nette vijftiger. En in dat plaatje is geen plek meer voor een snor. Maar verdomd, die mond van hem is een smal verbeten streepje. Dus we snappen het best, hoor. Achteraf. Nou, Henry, Henry, zeg het maar. Henry. <laughs> Sorry. Henk Krol. Krol. ja, helemaal goed. Waardoor wist je het? Wat zwikkerde het bij jou? Uh, nou, dat blad en dan die snoren. Eerst dacht ik nog aan Freddie Mercury. En toen uh, ineens glad geschoren. Toen, toen dacht ik, ja, verdomd, Henk Kroll. Ja, nee, nou. Ik herken hem eerst ook niet toen die. Uh, nee, <laughs> die precies. Voor die partij van 50 plus. Ja, ik ook niet. Ik denk. Haar uh... ja, geblondeerd. En dan uh, ja. ineens dacht ik, oh ja, Heinz joh. Nee. Ja, ik weet niet meer, die. Van, uh, ja, Kenimer, die, die uh, dat ja, precies. Dus, ja, goed. Uh, ja. Ja, echt uh, de, de, de homo-voorstander, voorspreker. Ja. Goed. Ja. Uh, um, uh, jij uh, krijgt uh, cadeautjes, dus blijf aan de lijn. Dan uh, noteert Francis je, je, je adres en dan uh, stuurt Joke Verhoog van de KRO jou uh, een pakketje op. Ja? Oké, okay, ja. Hey, fijne nacht nog en -tai, hè Ja, dank je. Gelder. Doei. ik heb dit uh, gewoon gekregen van de distributeur, deze plaat. Het is helemaal niet geript of gewat of gewat gew uh, Lieve mensen, we hebben een beetje tijd over. Want uh, het is nogal snel geraden. Hè, ons uh, mysterie van Emily. En ik heb nog zo'n hoorspelletje. Zo'n ubermelig dingetje van Rik Saal en uh, Erogier Proper uit 1973 of 1974. Het VPRO-programma VPRO -programma Nova Zembla was dat. En uh, daar uh, namen zij uh, de Nederlandse hoorspelkern op de hak. Dat lieten ze, ze ook nog zelf uitvoeren ook. De WPRO presenteert de Nederlandse hoorspelkern. Met in de hoofdrollen V. Ciarone, Zeker weer een spoedgevast. Jan Borkus. Z.A. In... Ah. Dochi Rugani. Jij ja, maar nou is het wel genoeg. Paul van der Lek. Het is hier aan de hand. Ja. Weet je wat het is? Nee. Het is nu bijna drie jaar geleden. Hoe lang is het nu geleden? Bijna drie jaar. Weet je het zeker? Bijna zeker. Wat precies? Dat het bijna drie jaar geleden is. Hoe weet je dat? Dat het bijna drie jaar geleden is... Het gaat de tijd toch snel. Ik herinner me er bijna niets meer van. Je weet niet wat je zegt. Het ging ook zo snel. De wind gierde om het huis. De vlammen krinkelden omhoog. En ik wist niet meer wat te zeggen. En toch zei je het. Ik kon niet anders. Liefste, zei je... Nu we toch hier zijn. Het was een droom. Eén heel korte. Opeens wist ik dat ik het me had. Je zei het enige dat je kon zeggen. Het was alsof ik een ingeving kreeg. Uit de hemel. Of zoiets. Ik zal het nooit vergeten. De bliksem sloeg ergens ver weg in. Het leek heel dichtbij. En huilde honden, geloof ik. Het was al laat. We hadden net gegeten. Ik geloof dat het julienne-soep was. Ik had gekookt die keer. Messie was het. Met bier. We werden er in ieder geval slaperig van... Het is bijna niet te geloven. Toch gebeurde het. Vroeger dacht je dat zoiets nooit kon gebeuren. Dat het maar verhaaltjes waren. Het kwam misschien omdat ik mijn nieuwe kostuum aan had. Blauw met een lichtstreepje. Het flatteerde. Ik voelde me sterk. Dat alles in staat. Het was of er een last van me afviel alles altijd verdrongen. Je mag nooit zeggen wat je bedoelt. Je wist het toen heel zeker. Alsof ik het van boven kreeg ingegeven. We dronken koffie met cognac. Vieux was het eigenlijk. We werden er warm van. Van binnen. Ik gloeide over mijn hele lichaam. Als ik er nog aan denk... Het was meesterlijk. Uit een film dan echt? Zoals die dingen gebeuren. Er gebeurt meer dan je denkt. Het sneeuwde ook die nacht. Het was nog vroeg in de avond. De lantaarns waren net aangegaan. Het was zo'n avond... waarin grote dingen gebeuren. En grote dingen worden gezegd? Dingen die onvergankelijk zijn. Zij... Ik hou van je Ja Zoiets was het Nou, Fedeum wat, euh, wat eerder, want tot die einde van deze nummers, dat is echt te erg. Goed, euh, dat was nog steeds uh, malokko, euh, Vannacht euh, het wekelijkse ZKV van A.L. Snijders. Euh, op een ander moment, namelijk nu. He, uh, elke week, uh, op dinsdagochtend, schenkt hij dat... aan mijn Karo collega Margriet Vromans in Karo's Ochtend op Vier... Dat is iedere dag te beluisteren van uh, 7 tot 9 op Radio 4. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vanmorgen met u? Uh, nou, mijn morgen staat net zoals jouw morgen in het teken van de paus. Ik heb net gehoord dat je met uh, de priester Antoine Baudard praatte en hem een vraag uh, stelde of hij een naam kon noemen. Ja. En toen ik daarna luisterde, dacht ik, Margriet gaat aan mij ook die vraag stellen. Dus die heb ik voorbereid. Zal ik hem dan uh, maar stellen? Wie mag van u de paus worden, meneer Snijders? Dat uh, moet van mij. Ik kan, ik, ken, uh, ik kan ook geen naam noemen, maar ik kan wel een, een werelddeel noemen. Ik ben voor Afrika... Dat het een bisschop wordt, de bisschop van Rome en de paus. Zo iemand als Bisschop Tutu, die zo nu en dan een dansje maakt. En zo. <laughs> een beetje vrolijkerd. Ja, ja, een Afrikaan dus gewoon, ja. die een dansje maakt zo nu en dan. Dat lijkt me. En dan Obama in Amerika en in Roma, Rome een dansende bisschop. Dat lijkt mij echt een, een, echt een stijlbreuk. En een beetje swingen ook in de kerk. Ja. Nou, is dat niet een... Uh, Zou ze daarna luisteren, denk N je, naar nou. dit gesprekje? Nou, wie weet, ja, of het invloed heeft, weet je natuurlijk nooit, hè. Maar ja, wie weet, ja. een regendruppel nou, als in een de stenen Als het een Afrikaan wordt, dan heb ik gewonnen van Antoine Boddard... <laughs> die een, een Zuid-Amerikaan wil. <laughs> Oké, okay. ja, de wedstrijd is geopend. Oké. Okay. Het zetcafé voor vandaag. Dat heet uh, de trein. Als ik op perron 4 in Apeldoorn vanuit de stroom voor Rentse mijn naam hoor roepen, valt er een lode last van me af. Dit is een dag die me zal heugen. Een, zwa een zware, heugelijke dag. Het is mijn kleinzoon Jack. Hij is 10 jaar. Hij reist voor het eerst alleen met de trein. Amsterdam-Zutphen is de bedoeling, maar dan moet hij overstappen. Het wordt dus Amsterdam-Apeldoorn. Maar terwijl we al op weg zijn, belt zijn moeder. Ze zijn verlaat. En hij komt ook niet met de regelrechte trein. Hij moet overstappen in Amersfoort. Ik schrik. Ze kalmeert me. Ze heeft alles geregeld op het centraal station... met een spoorwegman wiens taak het is reizigers gerust te stellen. Hij heeft een praatje gemaakt met Jack. Telefoon en perron... Op een papiertje geschreven, een collega in Amersfoort gewaarschuwd en zodoende in het hart van de jongen een fundament van vertrouwen in de Nederlandse spoorwegen gelegd. Intussen weet ik van niks. Ik wacht af in mijn kokon van wantrouwen, bevroren wissels, bladeren op de rails, gestolen koperen leidingen, te weinig informatie bij plotseling een sneeuwval. Vergeet niet, ik maak nooit gebruik van de trein. Ik heb een auto voor de lange afstanden en een fiets voor de korte. De trein ken ik alleen van het gekanker en geklaag in de media en de volksvertegenwoordiging. Ik heb angstvisioenen dat de lange trein uit Amsterdam niet in Apeldoorn stopt, ook Enschede links laat liggen en zich als een pijl in de kou van Oost-Europa boort de bekende angst die zijn eigen bron heeft, de vreemdeling die altijd in de buurt is en je op onverwachte momenten op de schouder tikt. Jack heeft me vanuit de trein op het perron zien staan. We zijn blij dat we elkaar herkennen. Hij heeft honger. We gaan naar de restauratie waar hij een broodje gezond bestelt. De ham laat hij eraf halen. Hij is vegetariër. González. Uh, Gonzalez, Chili Gonzalez. Solo Piano 2 van zijn laatste album. Uh, uh, een liedje nu van uh, Martin Korthuis. Hij mocht uh, uh, een liedje van Toon Hermans uh, zingen. Café Bouillard. Oma Ari was om en wie dacht. Oma Willem was ook net zoiets. Zij vonden het leven prachtig. Zij zaten nog recht op de fiets. Zij zagden elkaar alle doom. In het dub, in het kleine café. Zij holden van sarn en ploom. Als ze zonden, biljarten te vree. Café, biljard. Café, biljart, klein stukje groen, er is ooit zo maat. en knik, balletje, druk, daar ooit heb je stoel en daar aan de beneden. Het was altijd zich hoor en een slokje, ook al drong ze dus dan niet meer zo snel. Zij keek niet ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel, en boom het grun van het lopen. door linkse jongeren zo Ze probeerden elk af te motten, maar ze kon niet boeten me koor Café billiard, café billiard, klein stukje groen voor de om het. Schuifke gezegd krik, balletje tik. Die ooit een stoe en die ander ben ik. Het was koud, het was 1 januari. En Willem, hij stond al aan de baan. Nou kwam er een zing dat hij, hij kwam. Eerst dacht hij nog aan een graf. En Willem, het was een aantal hij zei dat hij het niet zo ving, alleen geen mens het biljart, hij pakte zijn bed op en ging. Café biljart, café biljart, klein stukje groen, met het oin zo maar. echt klik, balletje tik. hij oin een wist toe, en hij had het bij Cafe billiard, cafe billiard, yeah. coins to cure out, but it ain't so